Acht uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. In Frankrijk heeft de politie gedemonstreerd tegen het verbod van de regering... om arrestanten met een nekklem in bedwang te houden. En ook tegen beschuldigingen van wreedheid en racisme. In Parijs en ook in andere steden gooiden agenten hun handboeien op de grond... of maakten die aan hekken vast. Ook reden politieauto's met vakbondsvlaggen toeterend door de stad. Een vakbondsleider zei dat de nekklem soms nodig is. Je kunt arrestanten niet altijd vragen of ze je maar even willen volgen, zei hij... Elke dag heb je met mensen te maken die compleet krankzinnig zijn? In België wordt gediscussieerd over de vraag of het land excuses moet aanbieden... voor de wandaden die zijn gepleegd tijdens het koloniale bewind in Congo... onder koning Leopold II. Deze week werd de vraag opnieuw geopperd door de Christendemocratische Partij... na aanleiding van de wereldwijde protesten tegen racisme. Verschillende partijen vinden dat de huidige koning Filip de meest aangewezen persoon is om die excuses te maken. Het hof heeft laten weten dat de koning wacht op overeenstemming en een goede gelegenheid om zich uit te spreken over het optreden van zijn voorvader, koning Leopold II. En minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft begrip voor de Eindhovense café-eigenaren die mogelijk boetes krijgen omdat hun gasten te dicht op elkaar zaten. Hij reageert daarmee op het besluit van een aantal cafés om dicht te gaan uit onvrede met de coronaregels. Toch voelt Grapperhaus er niets voor om de anderhalve meter maatregel te versoepelen voor de horeca. Wel kijkt de minister met de horecabranche of het gebruik van spatschermen een uitkomst kan bieden.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 I'm star. I'm Star. I'm stuck.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 I remember all your words I tried to